11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mansveld heeft bevestigd dat de NS wil stoppen met de Vira. En ze hoopt de Kamer vrijdag meer informatie te kunnen geven. Dat zei ze aan het begin van de avond na een dag van overleg met de NS-top. Kort daarna maakte de NS bekend dat de trein niet betrouwbaar genoeg is... om een robuuste dienstregeling te onderhouden. De Belgische spoorwegmaatschappij trok vrijdag al dezelfde conclusie.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 Grote delen van de stad staan onder water. Verwacht wordt dat het waterpeil morgen pas zijn hoogste punt bereikt. De gemeente Almere begint met de bouw van de topschaatslocatie Ice Dome. Bouwbedrijven Bam en Van Wijnen staan garant... voor de financiering van 185 miljoen euro. Dat hebben de gemeente en het consortium Almere bekendgemaakt. De bouw begint volgend jaar en moet in 2016 klaar zijn. Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF... konden voor een nieuwe schaatsbaan kiezen uit drie locaties... Vorige maand lekte uit dat een beoordelingscommissie voor Almere had gekozen. Vanwege de commotie die daarop volgde... werd besloten een beslissing uit te stellen tot half augustus. Ouderebond Anbo wil niet dat een groot deel van de brievenbussen verdwijnt. Minister Kamp gaf PostNL vandaag toestemming... om meer dan de helft van de brievenbussen weg te halen. Ook verdwijnen 1500 vestigingen van het postbedrijf. De Anbo wil met PostNL alternatieven zoeken. Te denken valt aan postzakken in bejaardenhuizen en bij supermarkten, zegt de Anbo.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 Bennoel komt deze week vrij omdat twee derde van zijn celstraf van zes jaar erop zit. Hij werd opgepakt voor het misbruiken van tientallen meisjes... die bij hem in Den Bosch zwemles hadden. AS Roma en Fulham zijn het eens over een transfer van doelman Maarten Stekelenburg... naar de Engelse club. Stekelenburg gaat morgen met Fulham om tafel. Met de transfer zou een bedrag van 4,7 miljoen euro zijn gemoeid. In januari kerst een overgang van Stekelenburg naar Fulham nog af. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden. Bewolking in het noorden opklaringen. Morgen overdag in het zuiden eerst wolkenvelden. In het noorden is het al snel volop zonnig. Het wordt 15 tot 19 graden en het blijft droog. Dit was het NOS Journal. Bent u lid van de ANWB? Dan krijgt u nu, alleen bij Carglass, bij een sterreparatie of ruitvervanging... een fles ruitreiniger. Gratis. Een microvezeldoek. Gratis. En we vullen uw ruitvloeistof bij. Gratis. Fijne vakantie. Carglass repareert. Carglass vervangt.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 600 miljoen euro, dat is de voorlopige schade van de mislukte Vira. Een bedrag waar je als mens geen voorstelling van kunt maken. Misschien als ik zeg dat voor een fractie van dat bedrag... de wetenschapsredactie van de VPRO nog decennia had kunnen bestaan... dat het al wat beter te behappen wordt. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. De trein die nooit echt heeft gereden, midden-Europese wateren... en de naam die niet meer genoemd mag worden. Ze passeren vanavond allemaal de revue. We duiken het verleden van de Vira om te ontdekken... of iemand die trein niet eerder had kunnen stoppen... met twee oud-kamerleden. We reizen af naar Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk... om het geluid van de stijgende rivieren te horen... en vooral wat er daaraan wordt gedaan. En een aboriginal superster is niet meer maar wat zijn naam is, mag ik uit respect voor zijn nabestaanden niet noemen. Waarom? Dat hoort u straks. En om 5:12 voor twaalf de vreugde van ellenlange Duitse woorden. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 3 juni. Ik heb uh, vanochtend een uur met de NS gesproken en zij uh, hebben aangegeven te willen stoppen met de Vira. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur met een duidelijke mededeling. Maar vindt zij het zelf een goed idee dat de NS wil stoppen met de Vira? Um, als ik uh, goed kijk naar wat ik heb gehoord en heb gezien, vind ik dat een uh, verstandig besluit. Je merkt direct aan de toon dat het woordje maar nog moet komen. Maar betekent wel dat ik de onderbouwing van dat besluit uh, nadrukkelijk wil hebben. En nadrukkelijk wil inzien wat het alternatief voor de reiziger is. En die informatie zal ik op zeer korte termijn ontvangen. Vrijdag neemt het kabinet een besluit over de toekomst van de Vira. De vraag is of de regering dan kiest voor een andere vervoerder. Mansveld wacht even en geeft dan een formeel antwoord. Alle stukken worden op hun merites beoordeeld... als onderbouwing van het voornemen van de NS. De vakbondsleider van FNV Spoor vat het vieradrama even samen. Wat ooit het paradepaardje had moeten zijn... van de Nederlandse spoorwegen en de Belgische spoorwegen is het ook een uh, regelrecht debakel geworden. En dan vergeten we nog bijna dat NS-topman Meerstad... heeft aangekondigd over een half jaar te stoppen. Dat heeft helemaal niks met de Vira te maken, zegt de woordvoerder van de NS. Gewoon stom toeval. Het enige wat ik kan zeggen is dat wij vandaag bekend hebben gemaakt... en dat loopt helemaal samen met die Vira... maar dat is dat Bert Meerstad per 1 oktober vertrekt. 12 jaar NS-directie, het zit erop. Verder met de overstromingen in Midden-Europa. De Nederlandse meisjes Rut, Sophie en Mouten wonen in Praag... en beleven de wateroverlast heel anders dan de mensen... die we de afgelopen dagen op televisie hebben gezien. Uh, je ziet veel polities en brandweren. Je ziet ook mensen die zo, van, zo kijken. Um, wat gebeurt er? En ja, ik heb het gewoon nog nooit meegemaakt en dat vind ik gewoon ja, spannend. Sophie merkt dat al dat water zelfs een groot voordeel oplevert... als haar moeder de wekker uitzet. En toen, toen zei, dacht ik, waarom doe je de alarmklok uit? Toen zei ze, ja, je hebt morgen geen school. Omdat uh, het water. En dus, ik schrok me echt zo. De, de, ik ik zou gillen. Dat was echt zo leuk. Maar de meisjes denken niet alleen maar aan de voordelen. Het maakt me toch een beetje zorgen dat sommige mensen... gewoon doodgaan als het zo erg wordt. Dus ik wil niet dat het zo, zo erg gaat worden. Willem-Alexander en Maxima zijn op staatsbezoek in Duitsland. De burgemeester van Wiesbaden was blij met de koning, maar nog blijer met de koningin. Ja, het is een toller dag voor de stad. Er werd veel naar de koning gevraagd, maar ik geef toe: nog een beetje meer naar de koningin. <laughs> Duizenden mensen stonden Maxima toe te juichen. De meesten waren direct onder de indruk van haar. Ik vind ze zeer sympathisch, zeer herzlich. Een zeer, zeer hübsche vrouw. En ihre ja. weisheid, ihre elegance. Eenmaal is fijn. En tot slot, het is altijd leuk als prestatoren in lachen uitbarsten. Het gebeurde vanmiddag Jeroen Latijnhouwers en Margeet Beetsma van Editie NL. Uitgeverij Karko vindt het hoog tijd voor nieuw mannelijk frillebloed. En uh, komt daarom dit jaar met Thomas Ross Crime. De Crime-acteur zou... Uh, Wat een rot woord allemaal. <lacht> Sorry. <lacht> Hij zat de hele tijd <lacht> Ik was zo lekker bezig. <lacht> Ga door Jeroen. Dat gaat niet. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Mijn collega Mariel Hageman heeft alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen en we gaan niet in de slappe lach eindigen, toch Mariel? Een veelgehoorde <tie> grap vandaag, <tie> volgens Trouw. Zelfs het definitieve besluit dat Nederland met de fira stopt, heeft vertraging. <tie> Oké, okay, Eva, kom maar. Heel goed, ja. heel goed. Okay. Formeel weigert het kabinet het prestigeproject nu al te beëindigen. Want de minister van Financiën wil eerst een beter overzicht van de gevolgen. Maar voor de krant staat het besluit vast... de Vira keert echt niet meer terug. Trouw vindt dat de concessie die de NS heeft gekregen tot 2025... na de vele fouten rond de hoge snelheidslijn... nog maar eens onder de loep moet worden genomen. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten zich afvragen... of de HSL niet uit die overeenkomst gehaald moet worden... en opnieuw aanbesteedt. De prestaties uit het verleden van NS rechtvaardigen een nieuwe concessie bepaalt niet, vindt de krant. De Volkskrant is in de archieven gedoken en reconstrueerde hoe de Vira in 2001 werd gepresenteerd als een goede deal voor de belastingbetaler. Toenmalig minister Netelenbosch sloot een overeenkomst met de NS... om de nieuwe hoge snelheidslijn uit te baten. De spoorwegen zouden jaarlijks 147 miljoen euro overmaken naar de staat. Hoe anders is de werkelijkheid tien jaar later. In 2011 zijn de treinen er nog niet en de NS betaalt geen jaarlijkse vergoeding. Integendeel, de minister moet bijspringen. En als de treinen eindelijk arriveren, blijken ze niet te rijden. De kosten zijn nog niet te overzien, maar van een goede deal voor de belastingbetaler is zeker geen sprake, concludeert de Volkskrant. Energiehoppen, het overstappen naar een andere leverancier. Dat is dé manier om de energierekening laag te houden, valt te lezen in de Telegraaf. Nieuwe klanten profiteren van een premie die kan oplopen tot 300 euro per jaar, die overigens achteraf wordt betaald. Consumenten die al eerder zijn overgestapt en van wie het contract binnenkort afloopt, moeten oppassen dat ze niet te vroeg weer overstappen, omdat ze dan hun korting kunnen kwijtraken. Wie dat allemaal een beetje goed weet uit te mikken, doet er goed aan om elk jaar een andere leverancier te kiezen. De meeste energieaanbieders kijken niet of iemand in het verleden al klant was en geven opnieuw de korting. Winkeliers sturen steeds vaker beelden van een misdrijf naar de centrale meldkamers van de politie. Volgens Spits worden door deze zogenoemde overval-tv daders vaker aangehouden. Bovendien scheelt het agenten een ritje omdat ze hebben kunnen meekijken hoe ernstig de situatie is. Inmiddels zijn 50.000 particuliere beveiligingscamera's gekoppeld aan het netwerk van de meldkamers. De beelden worden wel eerst bekeken door bedrijven die bij iedere alarmmelding beoordelen of de beelden doorgestuurd moeten worden. De politie is positief over overval tv, al is nog niet duidelijk hoeveel daders er door de camerabeelden zijn aangehouden. Stellen van wie de relatie via internet is begonnen zijn gelukkiger en scheiden minder snel dan paren die elkaar op het werk, op school of via de kerk hebben ontmoet. Het Nederlands Dagblad schrijft over de uitkomsten van een Amerikaans onderzoek. Het komt waarschijnlijk doordat mensen die online een partner zoeken... meer gemotiveerd zijn en uit een grotere groep potentiële partners kunnen kiezen. De stellen die elkaar online hadden leren kennen waren vaak boven de dertig... en hadden gemiddeld een hoger inkomen dan andere paren. De minst succesvolle relaties ontstonden overigens in de kroeg... via blind dates en door een ontmoeting in de virtuele wereld... waarbij de partners een heel andere identiteit konden aannemen.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 The elephants of town People jump and jive And the clowns are stuck around TV news and cameras There's choppers in the sky Marines, police, reporters Ask where, for and why Billy Yow, we're out of here Sinuses right on Making moves and starting grooves Before they knew we were gone Jumped into the Chevy Headed for big lights Want to know the rest? Hey By the rights, how bizarre stop help us Summer OMC, hou bizar. Stoppen met de Vira is één ding. Maar tegen welke prijs? En hoe moet het verder? Vragen die we vanavond van een antwoord hopen te voorzien. We beginnen bij onze politieke verslaggever Hans Andrika. Hans, goedenavond. Goedenavond Eva. Nou, oeverloos overleg vandaag. Eén um, ding valt op. Voor de Belgen lijkt het allemaal veel makkelijker... om de knopen door te hakken en te besluiten om met de Vira te stoppen. Is er een wezenlijk verschil tussen België en Nederland... Als het daarom gaat? Ja, die Belgen die, die komen gewoon op een vrijdagmiddag met een mededeling. We stoppen. En dan zou je denken, ja, dan kan de NS ook heel snel met zo'n mededeling komen. Maar dat is dus niet gebeurd. En wat je in elk geval in Nederland ziet... is dat de partijen die in deze miljardendans uh, meespelen... Uh, die zijn heel erg met elkaar uh, verweven. En de belangen dus ook. Want die Vira die moet gaan rijden over de hoge snelheidslijn... En die is aangelegd door de Nederlandse overheid. En die zou eerst iets van 3 miljard gaan kosten. En uiteindelijk werd dat 7 miljard. Een hoop geld. En dat moest natuurlijk op de een of andere manier weer terugverdiend worden. En dus bedacht het uh, tweede Paarse kabinet van uh, Wim Kok: van we gaan die uh, lijn gaan we aanbesteden. De hoogste bieder die mag daar met treinen overheen gaan rijden. En de NS was als de dood dat uh, buitenlandse maatschappijen... op het Nederlandse net zouden gaan rijden. En ze hebben dus uh, heel erg veel geld uh, geboden. Meer dan twee keer zoveel dan uh, de hoogste uh, commerciële aanbieder... of buitenlandse aanbieder. Mm -hmm. En dat heeft uiteindelijk voor gezorgd... dat er eigenlijk geen geld meer over was voor goede treintoestellen. En iedereen lijkt dus het schip in te gaan. De staat, de NS, de reiziger. Kortom, uh, ja, dat maakt het allemaal niet makkelijker... om even snel te zeggen, we stoppen ermee. Nee, dat begrijp ik... Um... Uiteindelijk is het zo dat de overheid ook nog zou verdienen... aan die hoge snelheidslijn, voor uh, 7 miljard aangelegd. Je zei het net al. Maar ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik neem aan dat dat ook niet doorgaat dan. Ja, nou laat ik dan maar zeggen dat die kans die wordt wel heel erg klein. Uh, nee, het is nu eerder een zaak van... Uh, we moeten de schade zoveel mogelijk zien te beperken... en al helemaal niet meer over uh, verdienen te gaan praten. Uh, maar het CDA zegt, het kabinet gaat uh, wel degelijk het schip in... want die concessie die uh, de NS heeft, die gaat echt geen geld meer opleveren. De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 Daar is uh, nog niks van binnengekomen, sterker nog. De NS heeft uh, in 2001 tijdens paars 2 een absurde bieding gedaan op deze HSL-verbinding van 2,4 miljard. En inmiddels heeft de overheid al 1 miljard moeten afboeken op gebroken beloftes van de NS. Dus dat zij nu zou stellen, die 1,4 miljard die nu nog in de boeken staat, die raak ik kwijt als de NS hier vandaan komt. Ik zou zo, zomaar hard op de vraag stellen, mevrouw Mansveld, hoeveel geld heeft u eigenlijk al binnengekregen? Want volgens mij is dat bar en bar weinig. Ja Hans, de NS heeft die concessie formeel nog wel. Ja. Blijft dat zo, denk je, of uh, wordt dit de kans voor buitenlandse vervoerders om in dat gat te springen. Nou, Je merkt dat de, de druk ook vanuit de Kamer wordt wel groter. De NS uh, heeft altijd het voordeel gehad... Uh, dat zij hier altijd de vervoerder is geweest. Dus lag het ook een beetje voor de hand om uh, de NS die concessie te gunnen. Uh, maar ja, ze hebben nu toch wel het een en ander verprutst. is uh, steeds meer de mening die je ook uh, in de Kamer houdt. Dus ja, het wordt voor de NS toch een beetje erop of eronder... of zij überhaupt nog de kans krijgt om dat te doen. Ze schrijven... We vandaag in een brief uh, aan de staatssecretaris... dat ze dat wel heel graag zouden willen doen met vervangend uh, materieel. Maar mm -hmm. dat zullen geen hoge snelheidstreinen <lacht> zijn. Vervangend materieel, uiteraard, je begint al te lachen. Maar na die vernietigende rapporten over de technische staat van die vierraadtreinen. moet het toch inderdaad vervangend pers uh, uh, uh, materieel zijn... om de reizigers niet in uh, gevaar te brengen. Ja, lijkt me inderdaad ook met 26 technische mankementen, geloof ik, waar al. Nee, hey. meer dan 2000. 2000? Ja, op een half treintoestel. Oh, ha en op een half treintoestel waren het er meer dan duizend. Terwijl je er tien mag hebben. Dus uh, het is wel duidelijk dat, dat deze technisch is afgekeurd, de virus. <laughs> Dat zeg je nog heel netjes. Uh, even, um, de kritiek op de NS is niet mals. En, en misschien ook wel begrijpelijk. Uh, tegelijkertijd, die absurde bieding bijvoorbeeld die de NS heeft gedaan. Dat heeft de overheid allemaal toegelaten. Is de overheid in deze ook bereid om naar zichzelf te kijken en hand in eigen boezem te steken? Of wijst iedereen nu naar de NS? Nee, er wordt niet alleen naar de NS gekeken. Want je merkt al, al heel lang, want het Vira-dossier... Dat, dat, dat loopt al een tijdje mee, dat er steeds meer geluiden opgaan. Dit is zo falikant fout gegaan. Hier moet een parlementaire enquête aan te pas komen... om erachter te komen wat er nu precies uh, is fout gegaan. Want het begon onder het tweede paarse kabinet... die op het uh, idee kwam van we gaan het aanbesteden. Uh, dus de hoogste bieder mag erop uh, op rijden. En uh, daarna is besloten van oké, okay, we gaan die Vira dan bestellen. En dat is een besluit dat door een kabinet balkenende is genomen... toen Carla Pijs nog minister voor Verkeer was. Dus uh, de Kamer zegt echt van... nou, als je echt wil weten wat er gebeurd is en wat er fout is gegaan... en dan kan je ook besluiten voor de toekomst nemen hoe het beter kan... dan uh, moet je echt naar een uh, enquête toe, zegt ook Stintje van Veldhoven van D66. Nou, dat moet een enquête dichterbij brengen... want de enige manier om echt antwoorden te krijgen in dit dossier... is niet alleen om ze te te kunnen stellen aan een staatssecretaris... maar ze ook te kunnen stellen aan de bedrijven die hierbij betrokken zijn. En de enige manier waarop we dat als Kamer kunnen... is via een parlementaire enquête. De VVD zei vandaag... ik vind dat er echt helderheid moet komen, de onderste steen moet boven. Dus dan neem ik aan dat ze ook een voorstel... voor een parlementaire enquête steunen. Ja, vrijdag stuurt uh, staatssecretaris Mansveld... alle onderzoeken naar de Tweede Kamer. Uh, stemmen gaan op voor een enquête. Gaat hier iemand voor opdraaien, Hans? Politiek gezien, wat gaat er gebeuren? Ja, ik verwees net naar een tweede kabinet kok... en uh, ik dacht het tweede kabinet uh, balkenende. Dat is al een tijdje geleden. En als je kijkt naar de mensen die er nu verantwoordelijk voor zijn... bijvoorbeeld uh, staatssecretaris Mansveld... Um, ik ben natuurlijk ook een, uh, een buitenstaande. Ik zit niet bij die gesprekken zelf. Maar uh, ik geloof niet dat de huidige staatssecretaris... nou zodanige fouten heeft gemaakt... dat je tegen haar zou moeten zeggen van... Uh, u moet nu opstappen, want u heeft er zelf ook een potje van gemaakt. En zij is natuurlijk politiek gezien uh, verantwoordelijk. Dus ja, je zou kunnen zeggen van... het is helaas, u zit nu net op deze plek. Maar ja, zo'n enquête zal toch echt wel... zulke, zulke grote fouten aan het licht moeten brengen... Uh, wil je? Er nu voor zorgen dat een huidige Politicus, een huidig bewindspersoon daarvoor zou opstappen. Maar goed, dan moeten we eerst maar zo'n uh, enquête hebben. En dat zal nog wel even duren uh, voordat die er is. Misschien kunnen de reizigers wel eerder met een snelle trein... van Amsterdam of Den Haag of Breda richting Antwerpen en Brussel... dan dat er hier in Den Haag een parlementaire enquête van start gaat. Oh, ik word er helemaal moedloos van. Hans, tot slot nog één vraag. Um, dit is een enorm uh, financieel tegenvaller. Gaat dit leiden tot extra bezuiniging of niet? Dat hangt er ook een beetje vanaf hoe al die uh, gedroomde inkomsten... allemaal zijn ingeboekt. Uh, zijn dat al echte vaste uh, inkomsten al vast uh, geboekt, Of uh, zitten er nog ergens plooien in de begroting? Maar ja, één ding is natuurlijk wel zeker. Met dit soort, soort tegenvallers, als je daar al mee hebt gerekend... dat dat inkomsten zouden zijn en nu moet je pas concluderen... dat het allemaal niet doorgaat, dan uh, zou dat gevolgen kunnen hebben... voor uh, verdere begrotingen, bijvoorbeeld van, uh, van infrastructuur... Weerspoor. Maar uh, ja, ze zijn er nog niet eens uit wat ze het volgend jaar willen gaan doen. Want dat wordt pas in augustus besloten. Dus uh, het lijkt me nog een beetje te vroeg om nu te gaan zeggen dat dit al consequenties gaat hebben voor bezuinigingen. voor bijvoorbeeld volgend jaar. We gaan het zien. Hans Andring, ga in Den Haag, dankjewel. Toffe ellende dus bij de NS en de overheid die tegen een financiële strop aan kan lopen. Hoe heeft het toch zover kunnen komen? Het contract met Ansaldo Breda is in 2004 gesloten. Pieter Hofstra was toen vervoersspecialist van de VVD in de Tweede Kamer. En Adrie Duivestein zat in 2003 en 2004 namens de Partij van de Arbeid... een commissie voor die onderzoek deed naar hoe, in de jaren daarvoor... infrastructuurprojecten zijn uitgevoerd. Heren, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Meneer Hofstra, ik begin even bij u. Wat kunt u zich nog van die besluitvormingen rond de Vira herinneren? Nou, tamelijk veel. En dan moet u zeggen dat ik ook de laatste dagen natuurlijk veel aan heb teruggedacht... Kijk, er zijn denk ik twee cruciale fouten gemaakt. Ik heb het wel niet over de aanleg. Dat is ook een verhaal op zich. Daar kan Adrien Duijfers daar misschien nog wel iets over zeggen. Maar de aanbesteding was natuurlijk bijzonder. We hebben NS toegelaten. NS is een staatsbedrijf. Alle aandelen zijn van NS. Dus wat de minister wel eens zei... Van, ja, maar als ze het niet goed doen, dan krijgen ze een boete. Die boete gingen wij dus zelf betalen. Nou, de uitslagen zijn al genoemd. Hè? 160 euro, 140 miljoen euro per jaar... ...zouden ze gaan betalen... ...en een deskundige groep die zei... ...van 60 miljoen meer krijg je niet. Dus dat zat scheef. Dat kun je vergelijken met het bouwen van een viaduct. Als een aannemer zegt... ...ik doe het voor de helft van wat de raming van Rijkswaterstaat is... ...dan gunt de Rijkswaterstaat het niet aan die aannemer. Want zeg, dat kan nooit voor elkaar komen. Dat is fout gegaan. Het tweede wat fout gegaan is... ...de bestelling van het materiaal. En dat was heel frappant. Daar mocht de Kamer niets van weten. De minister zei tegen ons dat ze het ook niet wist. Daar had ze voor getekend dat de rest dat helemaal geheim hield... En ik kan u zeggen dat ik bijna zover was in de commissie. Dat heeft mijn haar naar na geschild. Of we waren als een soort Holmes-club met een aantal kamerleden naar Ansaldo Breda gegaan. en in Italië om te kijken wat daar gebeurde. En misschien hadden we dat achteraf gewoon moeten doen. Ja, maar dat is toch een absurde gang van zaken? Waarom zou dat überhaupt ja. geheim gehouden worden? Ja, maar dat is ook heel gek. En daarom. Kijk, er zijn wel eens enquêtes gehouden in ons land over minder interessante onderwerpen. Dus ik, zou, maar ik ga er nu niet over, laat ik dat er even bij zeggen. Dat zijn mijn, mijn opvolgers. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat de Kamer toch zegt, we willen dit precies weten. En, maar ik zeg wel, als je zo'n onderzoek gaat doen, prima... Maar begin beginnen eerst even aan de oplossing. Want we hebben de reizigers natuurlijk al veel te lang in de steeg gelaten. Ja, dat zou waarschijnlijk simultaan op moeten gaan, het uitzoeken en de oplossing. Meneer ja. Duivenstein, in 2003 en 2004 was u de voorzitter van een Kamercommissie... die infrastructuurprojecten bestudeerde, waaronder de, de HSL Zuid. Over die lijn moest de Vira gaan rijden. Wat stelde u destijds vast bij dat project? Nou, wat interessant is uit die periode is dat er eigenlijk een onderzoek werd gedaan naar twee grote projecten. Onder andere twee grote projecten, beter route en de HSL. En daar zaten eigenlijk hele interessante verschillen. De, de, de, de beterroute is in zekere zin traditioneel aanbesteed, is in traditionele zin uitgevoerd. Eh, zoals de overheid heel vaak projecten eh, gerealiseerd heeft. De ASL is eigenlijk één groot experiment waarbij alle eh, dogma's, alle ideeën, alle fantasieën over marktwerking als het ware een kans hebben gekregen. Uh, dus het het, het, het, het, ja, het, kon, het kon bijna niet gekker, zou je kunnen zeggen. En dat zie je dus ook met die aanbesteding van uh, van de exploitatie. Daar e, is echt voor 100% gegokt op marktwerking. En natuurlijk uh, is de NS uh, in, in dit geval NSKLM een partner. Die hebben dus samen uh, deelgenomen aan die aanbesteding. En die hebben gewoon een zwaar ingeschreven of schrijf gelijk dat dat dat dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat ze een overinschrijving hebben gedaan. Maar goed, het was dus allemaal in, het, in, in, in, in de gedachte van als we het langs de lijn van de marktwerking doen, krijgen we het beste resultaat. En je ziet dat dat bij de, eh, bij de HSL eigenlijk op, op, bijna op alle punten gewoon mislukt is. En is dat omdat de werkwijze per definitie gedoemd was te mislukken of omdat er gewoon niet goed gehandeld is? Ik denk omdat de overheid heel weinig ervaring heeft met die manier van werken. Uh, je, dat is natuurlijk wel weer het fascinerende, dat die betere route... daar valt heel veel over te zeggen. Maar niet als het gaat over de overscheidingen op de, op de infrastructuur zelf. Hè, want dat zijn vaak wensen van de Kamer uh, geweest. Maar het project zelf is uh, in financiële zin redelijk verantwoord uitgevoerd. Bij de HSL is het tegenovergestelde. Dat is echt in, in, in alle opzichten een mislukking uh, geworden. En, uh, maar ook alle andere onderdelen... zijn. Een mislukking geworden. En dat is natuurlijk dramatisch. En dat, dat zegt iets over de kwaliteit van de overheid. De, de, de, de manier waarop men. Uh, ja, in die. Uh, men kwam in een wereld terecht die men zelf niet kon beheersen. En, nou, om te huilen uh, zou ik zeggen, als, als burger. Ja, ja, nee, maar het is ook om te huilen. Alleen dat wil nog niet zeggen dat. Uh, Daarmee is, is, is, is het vraagstuk natuurlijk niet, uh, niet opgelost. Want we hebben hier natuurlijk ook te maken met hele andere uh, aspecten. Bijvoorbeeld de monopoliepositie van de NS. En een NS die niet accepteert dat er andere vervoersdrijven komen. En dus inderdaad komt met een bot wat niet realistisch is. En dat vervolgens moet waarmaken. En ja, dat bot dus uh, op alle niveaus niet kan waarmaken. Dus je ziet dus eigenlijk dat het op heel veel fronten gewoon fout gegaan is. Deelt u deze analyse, meneer Hofstra? Ja, daar ben ik het mee eens. En dan kan ik nog zeggen dat de b route dat daar in elk geval wel treinen overrijden. Ja, dat is tenminste Ik wil graag dat er nog wat meer treinen over gaan rijden. Dat zal er gebeuren de komende jaren. Maar de HSL is natuurlijk in die zin een schande. Dat ding dat ligt daar, dat heeft ontzettend veel geld gekost. En er rijdt eigenlijk nooit een trein overheen. Heel enkele keer als ik van Utrecht naar Aan dan zie ik eens eentje passeren. Die Vira, die in het journaal ook langs kwam. Maar dat is de binnenlandse. Amsterdam, Rotterdam, Breda. Die blijft gewoon rijden. En mijn idee zou ook zijn, laat dat ding gewoon naar Brussel rijden. 200 kilometer is ook snel genoeg in ons klein landje. Wat moet er gebeuren zodat dit soort uh, gigantische catastrofes die zo duur zijn, niet meer voorkomen, meneer Hofstra? Nou ja, kijk, wat heel complicerend is... Uh, de aandeelhouders, het aandeelhouderschap zit bij financiën. De inhoudelijke uh, beoordeling zit bij verkeer en waterstaat. Vroeger tegenwoordig INM, infrastructuur en milieu. En dan hebben we NS, dat is een hele grote club... En dat is dus ook een heel ingewikkelde combinatie. Ik zou er eigenlijk voor zijn om nu goed te kijken wat allemaal fout gegaan is... om er in de toekomst veel van te leren. Maar ik zou zeggen, kijk nu goed wat kan. Let dan goed op de kosten, want veel geld hebben die meer beschikbaar. En betrekken ook andere vervoersmaatschappijen bij. Fransen zijn soms eigenwijze mensen, maar ze kunnen verrekte goed met snelle treinen rijden. En als we kijken, ze hebben bijvoorbeeld in Frankrijk van Parijs over Rijms naar Straatsburg... Tijdens ons gekonkel en gekonkele voers hebben ze daar een lijn gebouwd. En daar rijdt een trein dat gram op perfect. Spanje, Iderbito. Zou dat, uh, ook... dat soelaas bieden, meneer Duivestein, denkt u? Nou, ik denk dat we hier te maken hebben met een probleem. wat is dus al veel eerder ontstaan. is. De hele ja, HSL-geschiedenis is, wat dat betreft, een hele slechte en negatieve geschiedenis. En. We bouwen nog steeds voort op die slechte eh, geschiedenis. Dus dat betekent dus de, de, de echte oplossing zit hem, denk ik, inderdaad... met het creëren van een echte breuk... ten opzichte van alle beslissingen die genomen zijn. En ja, het klinkt heel vervelend, maar toch gewoon opnieuw beginnen. Voor mij is wel de vraag uh, of nou bijvoorbeeld een enquête... in dit geval een oplossing is. Hè? Want laten we vaststellen dat eigenlijk iedereen medeplichtig is. Hè? Alle fracties, alle uh, de, uh, regeringscombinaties... hebben wel op de een of andere manier een verantwoordelijkheid... Dus die, je, je maar om het nou gevoel... weer niet te doen... dat voelt dan een beetje alsof je heel veel vragen onbeantwoord laat. En natuurlijk het doel is uiteindelijk om er iets van op te steken, toch? Van zo'n enquête. Ik, ik, ik, ik vraag me af of, de, of, de, of een enquête... Of het, of, het, ...of het in dit geval nog gaat om een enquête... ...want in feite hebben we dat onderzoek gedaan... ...en uh, zitten in dat onderzoek uh, zitten, zitten al een groot aantal voorspellingen... ...van uh, ja, de ontwikkelingen die we op dit moment meemaken... ...dus in, in die zin denk ik niet dat er heel nieuw feiten komen... Ik zou het heel verstandig vinden als de Kamer, en dan praten we niet zozeer over een enquête als de Kamer, haar onderzoekscapaciteit in ambtelijke zin, dus een, een veel, en dat was ook een van onze aanbevelingen, het, vermogen, veel, om veel, checken, ja, het vermogen om te checken, het vermogen om te checken. ...zodat bijvoorbeeld ook het volgen van het proces veel minder een politiek karakter heeft... ...en veel minder bepaald wordt door de dagkoersen... ...maar veel structureler op basis van een inhoudelijke analyse. En ik vind dus de Kamer op dat punt nog veel te amateuristisch. En dat die nu ook weer met allerlei reacties die gegeven worden... Het is heel erg op sentiment en niet zozeer op de inhoud. Nog, ik wil nog heel ja. even naar meneer Hofstra. Ziet u daar ook iets in, een versterking van de inhoudelijke kant van de Kamer... om de controle beter te kunnen uitvoeren? Ja, dat is al een, een proces dat al jarenlang ook een discussie is... tussen aan de ene kant het kabinet en aan de andere kant de Kamer. Maar ik, zou, ik ben het wel zijn eens niet direct als we verkopen een enquête doen. Maar doe nu eerst iets aan het vervoer. Er moeten treinen komen, gewoon goed en goedkoop... En dan kunnen we nog een succes maken met ASL op langere termijn. Ach, de hoopvolle woorden, zo aan het einde. Pieter Hofstra, Adrie Duivenstein, hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. Okay. Dank With my heart. You put the flame on me, Charles Bradley. Centraal Europa vecht tegen de overstromingen. De afgelopen dagen viel er veel, heel veel regen. En er staan grote stukken land onder water. Doen ze daar in Midden-Europa wel genoeg aan hun dijken? Een stormrondje door het gebied. Met Ottokar van Gemunt in Tsjechië, Michael de Wert in Oostenrijk en Wouter Meijer in Duitsland. Heren, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Wouter, ik begin even bij jou. Je bent in Passau. Hoe is het daar nu? Uh, nou ja, erg nat. De binnenstad van Passau staat helemaal onder water. Daar, rijden, of daar varen uh, rubberboten door de stegen en de straten. Uh, die hebben de mensen weggehaald die weg willen. Het hoeft niet, maar je mag weg. Uh, dan kunnen ze je helpen. En nu zijn ze bezig met het bevoorraden. Maar men gaat ervan uit dat het nog een paar dagen daar zal blijven. Uh, de rest van de stad, het is een bizar gezicht, het is helemaal donker... omdat ze vanwege de veiligheid het licht hebben uitgedaan. De, de stroom is afgezet. Uh, de waterverzorging is uitgezet, ook uit veiligheid... omdat anders het drinkwater vervuild. Raakt. Dus er is in het groot deel van de stad ook helemaal geen drinkwater meer. Um, dus dat is voor zo'n stad echt een hele bijzondere situatie. Een waterige spookstad. En is het zo dat het water nog gaat stijgen daar? Of is het over het hoogste punt heen? Nee, Dit gaat nog stijgen. Dus die reddingstroepen die zijn, ook niet, uh, die zijn soms een beetje vrolijk en baldadig. Maar uh, eigenlijk zijn ze toch wel heel serieus, omdat ze niet weten hoe hoog het nog komt. Dus hoeveel woningen er bijvoorbeeld nog onderlopen. En dat geldt ook voor heel veel andere plaatsen langs de Donau. Ook uh, Regensburg dreigt te overstromen. Uh, in Sachsen uh, grote problemen in Dresden. En alles wat je nu ziet, wat er in Praag, en Tsjechië gebeurt. Dat water komt natuurlijk ook nog deze kant op mm -hmm. via de Elbe. Dus het is nog niet afgelopen met het hoge water. Dat zal morgen nog hoger staan dan vandaag overal. Michael de Wert, jij bent in Wenen. Heb je al natte voeten? Nee, Wenen is eigenlijk de stad... de grote stad die het minst betroffen geweest is. Maar ik ben smiddags wel in Melk geweest. Een klein stadje aan de Donau... waar de binnenstad onder water stond. En dat was zeker ook niet de enige uh, plaats... die daarmee te kampen heeft. Het valt op in Oostenrijk dat het probleem een beetje aan het verschuiven is. Uh, gisteren en vandaag... waren de grootste problemen in de bergen... in Tirol en Salzburg. Waar echt hele dorpen en dalen onder water stonden. Daar is het water gedaald. Maar net als in Duitsland begint het water in de Donau te stijgen. En omdat alle donorwater uit Duitsland uiteindelijk in Oostenrijk komt... zal het hier ook nog iets langer duren. En het is nog onduidelijk hoe ver het zou gaan... en wanneer het hoogtepunt bereikt zou worden. Er wordt gezegd, morgen... het zou in Wenen bijvoorbeeld ook wel overmorgen kunnen zijn... maar het is nogal een beetje onduidelijk hoe het, hoe het door zou moeten gaan. En bovendien hebben ze in Oostenrijk nog een probleem... wat in andere landen niet zo'n rol gespeeld heeft. Namelijk de modderlawines vanuit de bergen... die eigenlijk veel vernietigender waren dan het hoogwater. In Tirol hebben ze echt hele huizen weggespoeld. Ook Wenen en spoorwegen verwoest. Het is zo dat een stad als Innsbruck op dit moment nauwelijks met de trein te bereiken is. Mm -hmm. Dat is dat zeker moeilijk alleen... tegen te beschermen, lijkt mij een modderlawine. Ik zou niet weten wat je daartegen kan doen. Nee, dat is echt uh, ja, heel gevaarlijk. En je kunt het ook moeilijk berekenen. Het is ook niet. Uh, Zeker of het misschien toch nog zal gebeuren... wel dat water dus daar gedaald is. Want het is zo dat de bodem van de bergen echt doorweekt is... omdat het al wekenlang geregend heeft, dat er ook sneeuw gevallen is. En dat is een gevaarlijke situatie. Ottokar van Gemunt in mijn geliefde Praag. Dobriwetsjer. U woont vlak bij de rivier de Moldau. Is het nog droog in uw huis? Het is nog droog. Mijn voeten zijn nog droog. De overstromingsmuur houdt zich staande... Uh, maar het uh, waterniveau is nog stijgende. En het zal in de loop van de nacht uh, zijn hoogtepunt bereiken. Wordt beweerd, maar misschien uh, zal het daarna ook nog stijgen. En zijn de Tsjechen een beetje rustig of is er milde paniek daar in de stad? Uh, de Tsjechen wachten af. Uh, ze zijn redelijk goed voorbereid. Ze hebben allerlei uh, uh, maatregelen getroffen sinds 2002, sinds de grote overstroming. En ze hopen dat, uh, dat al die uh, barrières en muren uh, het zullen houden. En voorlopig doen ze dat ook wel, uh, behalve natuurlijk dan de, de plekken in Praag die niet beschermd zijn door, deze, door dit systeem. Want sommige plekken zijn uh, simpelweg te laag of, uh, of ongeschikt om, uh, om, uh, om beschermd te worden. En dus... Die zijn ondergelopen uh -huh. uh, en geëvacueerd. De schade was elf jaar geleden gigantisch. Ik kan me dat nog uh, goed herinneren. Zijn ze bang dat het weer net zo groot wordt als het niet nee. lukt? Als die, als die voorzorgmaatregelen niet helpen? Uh, nee, nee, die, uh, die angst heb, heeft men niet. Uh, men verwacht dat in het, in het ergste geval de twee derde... ...van het niveau wordt bereikt van 2002. Dat, is niet een, dat wordt niet uitgedrukt in centimeters of meters... ...maar in het aantal kubieke meters dat per seconde voorbij komt. En dat was in 2002 5.160 kubieke meter. En ze verwachten nu dat het op zijn ergst 3.500 kubieke meter per seconde wordt. En dat zou in principe geen probleem moeten zijn voor de... De, uh, voor het uh, anti-overstromingssysteem dat okay. hier is opgezet. Wouter, nog even terug naar jou in uh, Duitsland. Um, hoe gaan ze daar om met overstromingen? Wordt er net als hier continu nagedacht en gewerkt aan dijken, aan watermanagement... of is het meer iets wat terloops opkomt als er weer een overstroming is? Ja, zeker niet continu, het is ook vooral het laatste. Wat je zegt, elf jaar geleden na die enorme overstroming van 2002, dat is hier ook de grote maatstaf. Euh, toen is er wel heel veel geld in gestoken omdat men toen erg geschrokken is. Uh, er zijn miljarden euro's aan besteed Intussen aan dammen, aan dijken, aan dingen versterken. Op sommige plekken werkt dat heel goed. De, de hoofdstad van Beiren, München, daar gaat het heel goed. Uh, nauwelijks last gehad. Ook heel veel andere plaatsen zijn op zich wel goed uh, droog gebleven dankzij nieuwe dammen en dijken. Maar ja, een plaats als Passau bijvoorbeeld is gewoon eigenlijk niet te beveiligen... ...omdat het zo'n mooie oude binnenstad heeft... ...die mooi afloopt aan de, aan de oevers van de Donau en de Indus... ...op een soort punt van twee rivieren. Ja, daar is geen muur tegen bestand... Um... Er is ook wel kritiek op het feit dat er heel veel gebouwd wordt langs rivieren, dus dat heel veel problemen in feite niet ontstaan door het rivier buiten zijn oevers treden, maar dat je gewoon dingen bouwt die dan uiteindelijk in de rivier terechtkomen als het water heel erg stijgt. En dat er ook heel veel wordt geasfalteerd, heel veel nieuwbouw plaatsvindt, juist in de buurt van rivieren waar het water eigenlijk een beetje de ruimte zou moeten krijgen. Dat lukt in het, in het noorden van Duitsland, in het oosten, langs de Elbe, veel beter, waar al echt polders aan zijn gelegd. Maar goed, daar woont bijna niemand. Dat zijn veel legere gebieden ja. waar je een soort polders aan kunt leggen of in ieder geval uh, gebieden aan kunt wijzen. En zeggen, nou ja, als het heel erg hoog water wordt, dan zetten we de sluizen open. Laten we eerst die regio onderlopen. Hier in Beigen kan dat bijna niet, omdat het veel te welvarend, veel te dicht bevolkt is. Er is helemaal geen ruimte voor het water. Ja, Michael, um... Hebben de Oostenrijkers iets aan het kunnen wat wij hier in Nederland hebben en al die ervaring die we hebben met overstromingen en met water? Nou ja, ik denk dat de situatie in Oostenrijk en Nederland... niet zo goed met elkaar te vergelijken is. Eh, omdat Nederland gewoon een heel vlak land is. Eh, weinig eh, landen die zo vlak zijn in de wereld. En Oostenrijk natuurlijk een bergland is. Het is zo dat in, in Oostenrijk het hoogwater heel snel kan opkomen... maar ook niet zulke enorme gebieden kan overstromen eh, als in Nederland. Dus het blijft altijd automatisch beperkt. Hoewel de schade natuurlijk net zo groot kan zijn. En... Eh, ik denk ook de maatregelen die ze in Oostenrijk genomen hebben, dat je die niet kunt vergelijken met de dijk in Nederland, omdat Nederland natuurlijk voor een deel beneden de, de zeespiegel ligt. Net als in Duitsland hebben ze ook geprobeerd eh, provisorische dammen te bouwen, die ze nu snel opgebouwd hebben. Alleen is het een beetje de vraag of die voldoende zullen zijn. Het is namelijk zo dat ze vanuit uitgegaan zijn dat het water niet boven de 11 meter zou stijgen. En vandaag heb ik gehoord dat de verwachting zou zijn dat het tot 10 meter en 90 centimeter zou kunnen stijgen. Dus dat wordt heel erg knap. Het zou dus kunnen zijn dat nieuwe plaatsen en, en steden toch nog overstroomd zullen raken. Uh, andere plaatsen zijn een beetje te traag geweest met het bouwen van die dammen, bijvoorbeeld melk. Daar is helemaal niets en die plaats staat dus inderdaad uh, uh, onder water, de binnenstad tenminste. En je merkt ook dat er een beetje een discussie begint op te komen. of ze toch niet te langzaam gereageerd hebben. Het is zo dat de minister van Verkeer van de Socialisten vandaag gezegd heeft. Uh, na 2002 hebben ze vijf jaar lang niets gedaan. Of dat echt klopt, dat, dat wil ik niet zo snel zeggen. Maar het geeft toch wel aan dat ja, uh, ze eigenlijk al een beetje beginnen met elkaar de schuld te geven. Wouter, ga je het water achterna? Of blijf je nog even in Passau? Ik blijf nog even in Paso, want morgen komen zowel de premier van Beiren als bondskanselier Merkel. Want het is in Beiren en ook landelijk verkiezingscampagne tijd. Dus het zou een enorme fout van ze zijn als ze hier niet zouden komen. En inderdaad, morgen komen ze hier ongetwijfeld met kaplaarzen en mooie beloften voor schadevergoeding voor de mensen die nu getroffen zijn. En Ottokar in Praag, ga je alvast uh, inslaan? Of uh, denk je, ik zie het allemaal wel? Allemaal wel. Ik geloof dat ik hier vrij veilig ben achter mijn muur. Maar uh, er zijn veel mensen die uh, geen muren hebben en geen barrières waar ze zich achter kunnen verschuilen. En die maken zich natuurlijk die bezorgen. En het waterpeil is nog steeds stijgende. Goed, Wouter Meijer in Duitsland, Otterkar van Gemunt in Tsjechië en Micha de Wert vanuit Wenen. Hartelijk dank, heren. Ik hoorde 3D van de bekendste aboriginal rockster die gisteren is overleden. Hij was de bandleider van Joto Yindi. Ooit uitgeroepen tot Australiër van het jaar, bekend van de wereld 3D dus. Een bruggenbouwer tussen de traditionele aboriginal cultuur en de westerse wereld. En u vraagt zich thuis natuurlijk af wanneer ik dan eindelijk zijn naam ga noemen. Maar als ik de wens van zijn familie respecteer, dan doe ik dat helemaal niet. Dat klopt toch, meneer Borsboom, emeritus hoogleraar Pacific Studies in Nijmegen... Ja, dat klopt. De familie heeft in lijn van aboriginal traditie en wereldbeeld gevraagd om tijdens de rouwperiode, en die kan vrij lang duren, de naam niet te noemen en geen afbeelding te laten zien. Dat lijkt me in de tijd van internet buitengewoon moeilijk voor een wereldberoemde rockster. Het, het is een vreselijk dilemma, want uh, zijn afbeelding en ook zijn muziek... is natuurlijk op internet, op YouTube, overal te zien. En als de media berichten over zijn overlijden, ja, dan komt die naam naar voren. Maar van de andere kant, uh, in aboriginal traditie... is uh, de kern van het wereldbeeld eigenlijk... dat de uh, naam uh, na iemands overlijden niet genoemd mag worden. Omdat uh, de, de, iemands naam is een vitaal deel van de ziel. En als de ziel het lichaam moet verlaten bij de dood is het gevaarlijk om die naam te noemen. Want uh, die ziel zou wel eens terug kunnen keren. En, en dan is die ziel, geest... ziel boos. Ja, als geest kunnen rondwaren, dolende zielen... en die zou ook wel eens wraak kunnen nemen op nabestaanden die niet, die niet goed zijn geweest voor de overledenen. Um, dus terwijl de ziel juist bewo die moet bewogen worden om terug te keren naar het voorouderverblijf. En daar zijn tal van ceremonies voor. Dus er wordt eerder, er wordt eerder moet de ziel gestimuleerd worden om weg te gaan dan uh, om te blijven. En een tweede reden is dat de, um, de aboriginal, naam, een aboriginal naam is verbonden met een mythologisch wezen. En daardoor per definitie sacraal. En de naam van iemand mag zelfs tijdens iemands leven niet onderbiedig gebruikt worden. Laat staan na iemands dood. Maar even dan heel praktisch. Als je wil praten over een voorouder of een familielid die overleden is... die je, die je graag mag of wat dan ook. Mm -hmm. Hoe praat je dan over die persoon als je nooit de naam mag noemen? Die mag je een hele tijd niet noemen, dus tijdens de rouwperiode. En dan praat je in termen van familierelatie. Uh, alle aborigines hebben familienamen ten opzichte van elkaar. Uh, en dan hoor je bijvoorbeeld iemand zeggen... nou, uh, weet je, jouw broer, weet je wel, die in Garchi woonde... en dat is een plaatsnaam, en uh, die de vader is van die en die... die ze wel noemen, die is uh, vorige week overleden. Dus op de, de, de, Via een omweggetje eigenlijk. De, via een hè. hele omweg, en je komt er wel achter... ik, ik kreeg een paar weken geleden nog bericht... Um, dat iemand zei, you know, that old lady from Garci, dat is die plaatsnaam, uh, she died, en dan vraag ik, ja, er zijn toch meerdere old ladies in Garchi. <laughs> en dan, dan zeggen de mensen, ja, je weet wel wat je wel waar je toen, toen uh, mee uh, naar Darwin bent getrokken met de hele familie, en die uh, de moeder is van die en die, en tegen die tijd weet ik het wel. Ja, ja maar dat een enorm voor... gedetailleerde kennis van uh, iedereen in de gemeenschap, om het maar zo te zeggen, ja. om een adequate omschrijving te kunnen geven. Maar de mensen kennen elkaar ook goed, want de gemeenschappen zijn niet zo groot, en... Uh, uh, dus een familienaam of een omschrijving of een nickname uh, helpt allemaal. Maar een nickname mag wel. Dus zeg maar, een, een, een, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een bijnaam? Uh, bijnaam, ja. Als die iemand, mag je wel uh, noemen. Als iemand uh, uh, Old Joe zo heet of zoiets, uh, als bijnaam, ja, ik noem maar wat. Uh, dan is dat geen, op zich geen probleem. Want die naam uh, is dan niet verbonden met uh, het wezen van de persoon. Niet, een ziel is niet, kent geen bijnaam. Ziel. Nee, de ziel, uh, die naam is verbonden met een sacraal wezen uit de scheppingstijd. En die ziel. Um, die uh, moet je niet aanroepen als hij het lichaam moet verlaten... en terug moet keren naar het voorouderverblijf... want dan zou die een dolende ziel kunnen worden... die in de buurt van de nabestaande ja, blijft hangen. Precies, en dat was niet wenselijk. Niet um, wenselijk. Uh, we hadden het net al even over internet, dat het niet te vermijden is... dat de naam van uh, degene waar wij het bijvoorbeeld vanavond over hebben... dat die genoemd wordt. Is het dan zo dat uh, de aboriginal gemeenschap beledigd is... dat zijn naam en zijn beeld in is te zien is op internet... of hebben ze daar wel begrip voor? daar zullen ze zeker begrip voor hebben, want uh, de mensen waar het om gaat, ook al wonen ze in het uiterste noorden van Australië, die hebben zelf ook internet, ze kennen uh, ze kennen de de muziek van de van degene waar het om gaat, uh, ze kennen zijn uh, uh, beroemdheid in Australië, ze weten, ze lezen kranten, dus ze zien dat wel. En toch vragen ze om respect te hebben en de namen zo min mogelijk te noemen. Want de website van Yoto Yindi die die gaat bijna helemaal op zwart. En ik zie nou ook bij eh, krantenverslagen... waar ze videoclips eerst hadden van de overledenen... Die, die zijn inmiddels ook op zwart, voor een deel. Maar goed, waar eenmaal foto's gepubliceerd waren... Mm -hmm. zoals de afgelopen dagen, ja, daar blijft dat zo. Dat kun je niet meer wegnemen. blijft, blijft een beetje ingewikkeld. Ja. Blijft in ingewikkeld. U zei net al dat het een, een hele poos duurt voordat je weer de naam mag noemen. Hoe, hoe lang, ik bedoel, zit daar een, een vast termijn aan van? Ja, in de gebieden waar ik de meeste kennis van heb... duurt dat tot het lichaam vrijwel volledig vergaan is. Dus dat is wel een jaar of vier, vijf. En die hele periode wordt gekenmerkt door een tal van ceremonies die allemaal tot doel hebben de ziel te helpen het voorouderverblijf weer terug te vinden. Maar de praktische betekenis is natuurlijk dat de mensen, de nabestaanden, langs die rituelen hun eigen rouwverwerking regelen of uitdrukken en op die manier langzaam afscheid nemen van de overledenen. En dat duurt ongeveer een jaar of vier, vijf, dan zijn alleen nog de beenderen over en dan wordt het, dit taboe meestal opgeheven. En dan zegt iemand uit de gemeenschap, het is nu weer oké. Okay, we ja, er wordt overleg gepleegd. Uh, Laten we zeggen dat de senior uh, mannen en vrouwen in de gemeenschap... die daarover gaan, die zullen dan uh, taboe kunnen opheffen. Oké, okay, nou dan uh, misschien dat we over vier jaar ongeveer weer met elkaar bellen... en dat we dan uh, gewoon zijn naam kunnen uitspreken. Dan blijft het ja, in ieder geval vanavond een mysterie. Of op website zoeken. <laughs> dat kan ook. Meneer Borsboom, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Goedenavond. Het is vijf voor twaalf. Het aller, allerlangste Duitse woord gaat verdwijnen. Dat is dit woord: rindvlees etiketterings aufgaben Goedenavond, Carolien Heidrich, lerares Duits op het Bonifatiuscollege College in Utrecht. Hoi. Goedenavond. Welk woord hebben wij zojuist gehoord? Uh, mag ik nog even worden? Ja, dat mag zeker. komt ie rindvlees etiketterings aufgaben wat betekent dat? Nou, dat is, een, uh, dat is de naam van een wet uh, uit het uh, Bundesland um, Schleswig-Holstein, als ik het goed heb, inderdaad. En dat ging over een soort wet over de, hoe je et de etiketten van uh, rundvlees, zeg maar, hoe die, uh, welke etiketten die moesten krijgen. En dat had te maken met de BSE-ziektes. Uh, nou, de deelstaat uh, schaft het af. Maar waarom moet zo'n ja. schitterend oeverloos lang woord nou verdwijnen? Waarom? Omdat de EU uh, de wetgeving heeft veranderd en het niet meer nodig is op een bepaalde manier. En dan hebben ze die wet niet meer nodig. Zonde, toch? Ja, heel zonder. Maar gelukkig zijn er nog heel veel andere woorden die heel lang zijn. Kent u er nog meer? Ja, ik ken er zeker nog een aantal. Uh, de meest bekende, denk ik, is de Donau-Damschifatsgezelschaftskapitän. <lacht> en die is toevallig niet uh, van een uh, wettekst, maar dat was gewoon een beroep, zeg maar. Mm -hmm. Uh, wat hebben we nog meer? We hebben de Betäubungsmittelverschreibungsverordnung of de Rechtsschutzversicherungsgesellschaften of de Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Wat is dat laatste? Nou. Wat, was dat laatste? wat betekent dat? Uh, die Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung is ook weer een <lacht> na naam van een WES die uh, er gaat. Welk verkeer over een bepaald um, ja, stukje grond mag gaan... en wie daarvoor dan weer verantwoordelijk is om dat te bepalen enzovoort. Okay. Kijk, dat was hem nou. dus, de laatste. <laughs> ja, ik wou zeggen, dat is uh, die die ik net heb genoemd. Vinden de Duitsers het zelf ook merkwaardig, die oeverloze woorden... of kijken ze er niet meer van op? Uh, nee, jawel hoor. Dat is uh, altijd op uh, 8 september elk jaar is een, in Duitsland de uh, taak de Duitse spragen. En dan heb je de vereinde Duitse sprache dus de Vereniging voor het taal En die, die kiest dan ook altijd een van deze woorden die het nou, mooi, lang en moeilijk zijn. En dat is dan natuurlijk ook voor moedertalers altijd wel even omkijken van wat dat voor gekke woorden gemaakt worden. Ze worden in ieder geval gekoesterd en ik ben heel blij dat u ze allemaal heeft uitgesproken. Caroline Heidrich, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was met het oog op morgen op deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wijst straks, Casa Luna. Voor nog later slaap lekker en heel graag tot de volgende keer. Goedenacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan.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 Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. 1200 vacatures op HBO en WO-niveau. Ga naar Zuidlimburg.nl. Dit is Radio 1.